Jobboot met het NOS-journaal. De Nederlandse vereniging van Plastisch Chirurg... ...vrouwen om borstimplantaten van PIP of M-implants uit voorzorg te laten verwijderen. Ook als er na controle blijkt dat er niets aan de hand is. De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderschrijft het advies van de vereniging. In Nederland gaat het om 1000 tot 1400 vrouwen die PIP-implantaten dragen. Eerder kregen vrouwen in Frankrijk al het advies de implantaten preventief te laten verwijderen... ...omdat ze kunnen scheuren. De kaartverkoop voor het EK-voetbal komende zomer in Polen en Oekraïne, komt nog niet goed op gang. Ongeveer de helft van het aantal kaartjes voor wedstrijden van het Nederlands elftal is verkocht. De KNVB heeft daarom de termijn voor het aanvragen van tickets verlengd tot 15 februari. Eigenlijk zou morgen de laatste dag zijn om kaartjes te bestellen. Volgens de KNVB willen supporters meer tijd hebben om voorbereidingen te treffen. Politievakbond ACP en de Algemene Vereniging van Schoolleiders hebben kritisch gereageerd op het SCP-rapport over de uitgaven van de overheid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau schrijft erin dat er de afgelopen 15 jaar ruim 50% meer is uitgegeven aan veiligheid en onderwijs, maar dat daar niets van is teruggezien te in de prestaties. Volgens voorzitter van de kamp van de politievakbond ACP is dat veel te kort door de bocht. Voorzitter Duif van de Algemene Vereniging van Schoolleiders noemt de argumenten in het SCP-rapport boterzacht en de kwaliteit ver beneden de maat. Een 22-jarige student uit Oostenrijk wil naar het Europese Hof om zijn achternaam te veranderen. Hij had aangegeven dat hij zich Tomahawk wil noemen, maar de Weense autoriteiten hebben die naam geweigerd. De student had Tomahawk uitgekozen als eerbetoon aan de Indianen die de natuur respecteren. Maar de Weense burgerlijke stand had daar geen boodschap aan. Eerder werden daar al namen geweigerd als Rood en Reinhard Toeval, vrij vertaald puur toeval. Het weer bewolkt, kans op wat motregen. Het wordt vandaag 9 tot 10 graden. Morgen ook regen, veel wind en dan wordt het ook ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1. Amersfoort richting Amsterdam tussen Blarikum en Muiden, 5 kilometer. Op de A4, Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude, 2. Op de Ring Amsterdam, de A10 tussen Afrit Duivendrecht en De Rij 3 kilometer. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen amersfoort vathorst en Hoeverlaken 2. En op de N201, dat is de weg Hilversum richting Uithoorn tussen Vinkenveen en Uithoorn 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 6.9. Zie Zfn. Zfn.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 Oh DEXTV tv op kanaal 45 cfm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 En dat het eindig is gegeven, maar dat blijft erbij. Er is geen schuld, maar elke straf heeft consequenties voor iedereen. En toch speel je dit spel alleen.